9 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. De Vereniging Nederlandse Gemeenten, VNG, is teleurgesteld dat er niets verandert aan het tellen van de stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Die zijn op 21 maart. Bij de Kamerverkiezingen van vorig jaar was het tellen vaak nachtwerk, waardoor er veel fouten werden gemaakt. Ook kostte het uitvouwen van de grote stembiljetten veel tijd. De kiesraad adviseerde om een kleiner biljet te proberen en te testen met scanapparaten voor het tellen. Maar er verandert niets en dat vindt de VNG een gemiste kans. Ongeveer 80 mensen hebben in Den Haag de Slovaakse journalist herdacht die zondag werd doodgeschoten. Aanwezigen waren vooral jongeren uit Slowakije die in Nederland werken of studeren. De Sloaakse ambassadeur in Den Haag was er ook. Wij noemde het onacceptabel dat journalisten die onderzoek doen naar corruptie worden vermoord. De 27-jarige Jan Kuciak werd samen met zijn vriendin gedood. en stond op het punt een artikel te publiceren over fraude met Europese subsidies door de Slovaakse en Italiaanse maffia. Net als gisteren zijn vandaag weer veel vluchten van en naar Schiphol geschrapt. Vandaag werden 173 vluchten geannuleerd, net iets meer dan gisteren. Iets minder. Door de harde oostenwind waren een groot deel van de dag... maar twee start- en landingsbanen beschikbaar. Verder vervielen veel vluchten van en naar Groot-Brittannië, Ierland... en de oostkust van de VS, omdat dat daar erg slecht weer is. Zanger Wayland vertegenwoordigt Nederland op het Eurovisie Songfestival... met het liedje Outlaw in hem.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 NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken. Met Robert Meder en Herman Wechter. Ja, het is een uh, drukke sportavond, maar zoals u van ons gewend bent... op vrijdag is er ook tijd voor uh, nieuws en de actualiteiten. Met aan tafel in het nieuwsforum twee oud-Kamerleden en een tv-journalist. Ton Elias, Miley Vos en Tom Klein. Om precies te zijn, met hen nemen we het nieuws van de afgelopen week door. En wilt u meekijken hier in de studio? Surf dan naar nporadio1.nl. en die 1500 meter, Sivan Hassan. Ze kwam net over de finish. Sivan Hassan als eerste. En dat betekent dat ze naar de finale gaat. Goed gelopen. Noblesse oblige. Ze is natuurlijk de regerend wereldkampioen op deze afstand indoor. En zij gaat de finale morgen lopen. Om 21 uur 40. Nederlandse tijd. Tien over half tien dus. En ze had het nog even moeilijk hoor. In de laatste ronde. Ze kwam ingesloten. Maar kwam er uitstekend uit. En ging toen over alles en iedereen heen. En werd eerste. En dat is knap. Niet zo knap. Niet echt geweldig is de 1,90 meter. Waar uh, Elko Sint Nicolaas op blijft steken. Want 1,93 was drie keer te hoog voor hem. En dus 1,90. Dat had wel wat meer mogen zijn voor de meerkamper. Maar goed, zijn eerste dag zit erop. Sivan Hassan naar de finale. We krijgen nog een halve finale. 400 meter vrouwen met uh, Nadia Kavour. En we krijgen natuurlijk aan het eind van deze avond om tien over half elf... de finale van de 60 meter met Daf de schippers. Dan Kirsten Wild. Als het goed is, komt zij steeds dichter bij het goud op 2K-baan in Apeldoorn. Sebastian Timmerman. Aan de ene kant wel, omdat het nog maar 16 ronden zijn. Aan de andere kant is er wel uh, wat concurrentie bijgekomen. Met name uit Denemarken van Amalie Diederiksen. Die is namelijk zojuist een ronde uh, rondgegaan. heeft er ronde voorsprong gepakt. Dat levert 20 bonuspunten op. En terwijl ze dat aan het doen was, heeft ze ook nog eens twee keer een tussensprint gewonnen. Want ze deed er nog wel eens eventjes over. Maar dat was tactisch wel sterk. En daardoor is Diederiksen naar de tweede plaats omgeklommen... op maar vijf punten van Kirsten Wild. En er komen nog twee sprints. Eentje met de gebruikelijke puntentelling. Vijf, drie, twee en één. Maar de laatste sprint is met dubbele punten. Dus is de wereldtitel nog lang niet binnen voor Kirsten Wild. En moet ze vooral haar pijlen richten op die Amalie Diederiksen. Toevallig ook de dame die haar anderhalf jaar geleden... in Qatar afhield van de wereldtitel op de weg. Toen was Wild de topfavoriete maar toen ging de toen nog jonge en redelijk onbekende Diederiksen... er in de massasprint met de wereldtitel vandoor. Nu is dat dus ook de grote concurrenten van Kirsten Wild... in de slotfase van deze vierkamp. Ja, aan het begin van deze avond zeiden we dat Roda punten moest gaan pakken... tegen Herakles omdat de situatie anders steeds zorgelijker werd. Nou, uh, ja, 0-2. Zeg het maar, Jan-Vincent. Ja, die situatie wordt dus steeds zorgelijker... want we zijn drie minuten onderweg in de tweede helft. Het staat nog altijd 0-2... Roda probeert het wel om, moet ik zeggen. Want Shahin was zo juist al dicht bij de aansluitingstreffer. Hij kreeg de bal van Rosheuvel, gevaarlijkste man van de eerste helft. Rosheuvel legde goed af. Shaheen stond voor de goal. Hij schoot via Dros ernaast. Ja, dat had dan een mooi begin van de tweede helft kunnen zijn voor Roda. Maar het werd het niet. Roda gaat dus wel op jacht naar een doelpunt. Maar voorlopig staan ze met 2-0 achter tegen Herakles. Het Nieuwsforum. Beginnen we elke week met het eigen nieuws van onze gasten. Wat is erbij gebleven? Waar willen ze dus aandacht voor vragen? Wat moest ze echt eens van het hart? Ton Klein? Um, om bij jou Hi. te beginnen, welkom. Um, jouw nieuws heeft iets te maken met de reportage... die jij gemaakt hebt voor Brandpunt. Ja, ik zat te twijfelen. Het is natuurlijk heel naar nieuws over een journalist... die vermoord is afgelopen week. Dat is natuurlijk eigenlijk het belangrijkste nieuws. Maar... Um wat vrolijker is, we waren bezig... we hebben een reportage uitgezonden over plastic afval... in de rivieren in Nederland. Dat is een enorm probleem. En dat kan voor een groot deel opgelost worden... door statiegeld op kleine flesjes. Het nou, ligt in Nederland allemaal heel ingewikkeld. Politiek ingewikkeld. Albert Heijn is tegen noem maar op. En in de research voor dat onderwerp kwamen we erachter... dat in Scandinavië werkt dat heel goed... Wordt al het uh, staatsgeld, die kleine flesje worden ingeleverd. En dat komt, als je dat doet in de supermarkt in Noorwegen. dan krijg je niet een bonnetje met uh, het staatsgeld. Maar dan krijg je een loterijkaartje. Een en dat is voor de staatslotterij. En dan kan je miljonair worden. En ik geloof dat dat tot nu toe 50 miljonairs heeft opgeleverd... in de afgelopen jaren. En, plastic. en 95% van die flesjes worden ingeleverd. Dus uh, dat was, vond ik eigenlijk wel opvallend. Ja, ja. Nou, Ton Elias, je, je zit er al enthousiast bij. Volgens mij, je zegt ja, dat gaan we in, nou, in de hele tijd ook doen. Er zal ongetwijfeld ook wel iets tegen zijn. Maar op het eerste zit klinkt het buitengewoon logisch. Maar wie vult die pot dan met geld? ja dat gaat met dat staatsgeld natuurlijk ja dat is natuurlijk het, je inleg is dat ah, ja, oké okay, uh, want je betaalt dan ja, iets meer voor de, de, als je de plastic, ja, plastic het koopt. kant ja met deels ook met belasting en uh, maar ja het is natuurlijk om de mensen maar te zorgen dat het binnenkomt ja I love ja. it nudging ja meily voorst vindt het een geweldig ja. idee goed uh, en meily wat is jouw moment uh, van de week mijn nieuws van de week was uh, gisteren een groot stuk in het uh, financieel dagblad over de teleurgang van de FNV uh, die heeft een steeds minder uh, cao's, doet mee 30 procent marktaandeel, dat is dan weer de FD-taal, uh, verliest de FD. En dat is dus heel erg jammer. Ik, bedoel, ik vind vakbonden, ik heb natuurlijk zelf ook een vakbond ooit opgericht... vakbonden zijn heel erg belangrijk voor, he, hoe wij, uh, voor de verzorgingstaat in Nederland... de welvaart. Uh, allerlei grote partijen waarschuwen dat de, de lonen in Nederland... echt te laag zijn en dat die omhoog moeten. En dan is ergens onze grootste vakbond dus heel erg zwak. He. Ik heb allerlei kritiek op de FNV, maar dit vind ik heel erg jammer nieuws... en ik ja de verklaringen waarom dat zo is... omdat ze zich zo onmogelijk opstellen in onderhandelingen. Dat klopt, je kunt op een andere manier onderhandelen. Uh, ik denk echt dat de FNV heel snel moet gaan nadenken... over haar strategie, de keuze die ze nu maakt. Ik zie dat dat vooral tot gerommel lijkt binnen de FNV. Heel kort Mensen die opstappen... Doe het alsjeblieft anders. Uh, en dat zeg ik gewoon met grote liefde voor uh, de vakbonden. Maar vannacht, ik moet je even afronden, want we gaan naar een wereldkampioenschap doen. Tenminste, dat mag ik hopen bij Sebastian. Nog ja, twee ronden. Ja, het zit er dik in dat Kirsten Wild het gaat redden. Want ze heeft twee dames tactisch slim weg, weg laten rijden. De Belgische Kopecky en een Ierse Boylan. En die zijn helemaal niet belangrijk voor uh, Kirsten Wild. Het zijn geen concurrentes voor Wild in het algemeen klassement. Maar die gaan wel die laatste tussenspin dadelijk uh, betwisten. En dus de meeste punten wegpakken. En daar komt Christen Wild, terwijl Kopecki de laatste tussensprint, of de laatste sprint wint de tien punten, komt Christen Wild daaraan gesprint, zij wordt derde in de laatste sprint, maar wordt eindwinnares van het Omnium van de Vierkamp, dat heeft ze ijzersterk gedaan, de hele dag maakten ze al een prima indruk en ook in deze finale zelfs toen Dideriksen uit Denemarken die ronde voorsprong pakte en dichtbij kwam, bleef Christen Wild cool, bleef ze goed om zich heen kijken wat doet de concurrentie, wie rijdt Waar. En ze liet tactisch heel sterk twee dames die niet meespeelden in dat klassement in de slotfase wegrijden. Niemand reageerde daarop. En zo rijdt Kirsten Wild naar haar tweede wereldtitel uit dit toernooi. Twee dagen geleden op de eerste dag op de rit in lijn. Dat is geen olympisch nummer. Dit is wel een olympisch nummer. Staat daardoor hoger in de rangorde. Kirsten Wild voor de vierde keer een medaille op het Omnium, Voor de eerste keer de mooiste medaille. De gouden voor de, eerste keer, voor de eerste keer in haar loopbaan wereldkampioenen op dit onderdeel. Wild pakt de gouden medaille. Zilver voor Diederiksen namens Denemarken. En Rushley Buchanan uit Nieuw-Zeeland veroverd. En pranks terwijl Kirsten Wild nu tot stilstand komt, helemaal aan de overzijde, bij haar familieleden. Nou, die knuffelen zich helemaal raak en zoenen Kirsten Wild. En ze hebben mooie t-shirts aan, Wild van Kirsten. Nou, dat is heel Apeldoorn op dit moment een beetje. Goed, Miley, uh, ik onderbrak je een beetje, Daar heb je al een begrip voor, hoop ik. Uh, was, je, was je klaar? Of had je nog iets wat je per ja, Ik kan per se heel snel afronden, zeggen? Nee, dit was gewoon, ik vind het... Uh, uh, en, en ondertussen zitten we nog met de vraag, hoe krijgen we die, die lonen in Nederland hoger? Ja. En dat is uh, ook voor de ZZP'ers trouwens een issue. En dat uh, ik blijf maar herhalen. Je moet je verenigen, je moet je ergens bij aansluiten. Wil ja. je uh, dit soort veranderingen uh, teweegbrengen. En dat gebeurt op dit moment niet. Ja. Ton Elias. ZZP'er? Of niet? Ook, je ja. bent volledig met de oneens, maar we gaan het niet over politiek <laughs> hebben. Nou, ik, ik, vakbonden en hebben... de lonen nog steeds Nee, laten? vakbonden hebben veel te veel te vertellen in Nederland. Hebben een historische rol gespeeld die uitgespeeld is. We ja. ja. en al 4,5 jaar samen hè? VVD en VVD. Maar, maar dat, met Don, is dat vaker met beetje Je zegt, daar gaan we het niet over hebben dat je het dan over gaat Wij nippen? zijn het meestal met elkaar oneens. Dat oh, okay. is wel heel heel Dat is vanavond In de beste niet. Maar wij kunnen heel goed discussiëren. Geen enkel probleem. Wat is je nieuws? Nou, ik dacht, laten we nou eens niet iets heel zwaars nemen. Iets wat een beetje vrolijk Um, ik hou erg van het Britse parlement. Um, en daar was een prachtig moment deze week, uh, waar Corbyn, de leider van Labour, vertelde dat hij in Europa was geweest en met allerlei belangrijke mensen had gesproken. Ja, ik, ik ga de kloen niet vertellen. We hebben vast het geluidsprachtment. Ja, laten gehoord. we even uh, luisteren. Uh, dus hij, hij vertelde daarover... Uh, Jij mag zo de vertaling doen voor het geval we het niet helemaal goed meekrijgen, maar we luisteren even wat er gebeurde in het lagerhuis. Last week, uh, like him, I was in Brussels meeting with uh, heads of government and leaders of European socialist parties, one of whom said to me Even de vertaling. Dat gaat dan nog echt, nee, het is jammer dat je dit wegveegt, Want het gaat nog een halve minuut... gaat dat hilarische gelach dat steeds stormachtiger wordt. Dat gaat door. Ik was dus bij een belangrijke... Uh, uh, sociaal-democratische collega. En uh, een enkeling zei tegen mij... en dan echt vanuit die bankjes gewoon meteen bam eroverheen... Hoe are you? Ja. Nou, dat is, ja, ik vind dat mooi. Oh. Hoe dodelijk humor kan zijn in de politiek. Ja, met name ook hoe die blijft staan. En niet, hij wist zich geen houding te geven. Nee, ja, ja, hij kan moeilijk weglopen, maar nee. dit was ook niet best. Nee, nee. Goed live muziek. Ook uh, vanavond Boris is hier. Dag Boris, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Hoe is het met je? Ja, goed hoor. Misschien moet ze microfoon even open, dan kunnen we je ook horen. Kan zijn microfoon open? Beter? Ik hoor mezelf. Wel, ja, daar ben je. Mijn... Ja, ja, daar ja, maar... ben je. Uh, het gaat goed met je, begrijp ik. Ja. Ja, er Krijgen komt er een nieuwe personen. album aan, hè? Ja. Uh, hoe heet het? Neon. Neon. Ja. Heb je ook een andere uh, stijl aangenomen inmiddels? Nou, geen andere stijl. Wel weer een nieuwe sound. Natuurlijk ja? Gewoon bij iedere pla nieuwe plaat die ik maak. Uh, natuurlijk altijd weer gewoon kijken om... Uh, om innovatief te zijn. En in, in de zin van... Uh, dat we we combineren dat wat je gedaan hebt met weer nieuwe, nieuwe sound. hedendaagse sound. Hoe, hoe, hoeveel, verschillende soorten, sorry, hoeveel verschillende soorten stijlen heb je inmiddels al? Verschillende sounds heb je sinds dat sinds nou, je idols al een keer eigenlijk wonen, eigenlijk, lang geleden. Mijn stijl is eigenlijk altijd gewoon een en dezelfde gebleven. Alleen je gaat gewoon mee met de tijd. En je probeert natuurlijk altijd jezelf. Niet, niet zozeer te verbeteren. Maar je probeert toch weer andere dingen te doen. Ja, gewoon uh, kruisbestuiving. Ook met andere mensen samenwerken. Vanuit de elektronische scene Heb ik veel dingen gedaan in die tijd. Dat ik in Engeland woonde bijvoorbeeld. En zo probeer je jezelf gewoon steeds weer gewoon te, ja, te ontwikkelen. Nou, want dan, jij bent dus altijd, altijd bezig. Doorgaan. Je bent altijd bezig met daarin. Je eigen, je eigen weg gaan. Ontwikkeling. En hoe frustrerend is het dan dat er toch altijd weer het, het I-word woord valt? Het gaat toch, altijd is het toch weer. Even, oh Boris Idols. Nou ja, ik bedoel, ik denk, ik, denk, ik denk dat dat ook te maken heeft met het feit dat ik zelf na die tijd uh, uh, niet al te zeer mijn best gedaan heb, denk ik, om uh, in de picture te blijven en direct ervoor gekozen heb om, nou zou je kunnen zeggen, een beetje als een kluis naar te werk te gaan, dus gewoon altijd gefocust, gewoon op de muziek. En ik heb het ook altijd gewoon daarvoor gedaan. Dus ja. Het gaat me echt gewoon om de muziek en de liefde daarvoor. En als je terugkijkt, ja, zeg je dan, dat was gewoon... Dat zou, zou ik de volgende keer weer exact zo doen? Nee, nou, ik was toen uh, 22 toen ik daaraan deelnam. Dus dat is een hele andere tijd geweest. En dat zijn de keuzes die ik gemaakt heb. En daar heb ik ook helemaal geen spijt van. Hmm. Zie je het Absoluut je toch ook? Niet. Zie je het nou, ja, je ook, vind denk ik. Ja. Wel. Ja. Ik heb het gewonnen, dus nou, ja, zo whatever. verkeerd is dat niet. toch? Zeker, Zeker niet. Uh, wat ga je zingen? Uh, Magnet, dat is een nieuw liedje. Oké. Okay. Yeah, come on. come on. Come on. Yeah. I'm sure you heard about Still is running deep. I can't get my head around when she got this grip on me. I keep trying to figure out what to say if we would meet her. I would even make a sound if she stood in front of me? Fatal attraction requires to put your mind at ease I'm your voice of reason You should listen to me Look on the bright side, no matter what, it's alright Cause you got that living proof that wonders never cease, And shoddy works like a magnet She don't need no tactics to get by. So how come she's so attractive? No artificial glamour starts to style. Oh, oh, oh no. To continue on this topic ain't so hard for me. With some scent so sweet and tender How could it be I got nothing to worry about Cause she's living in my fantasy that pretty smile on her face Already makes me so happy Fate on attraction requires To put your mind at ease I'm your voice of reason You should listen to me Look on the bright side No matter what, it's alright Cause you got that divin' proof that one does never cease Oh! Cause shorty works like a magnet She don't need no tactics to get by So how come she's so attractive? Well. No artificial grammar touch to style. Oh, oh, no Cause works like a magnet She don't need no tactics to get by. A dazzling diamond so effective that even her edges make her way worthwhile. And Ja. Dankjewel. Er lijkt maar geen einde te komen aan de neerwaartse spiraal van instabiliteit in het Witte Huis. Nu zijn er de perschef Hope Hicks die opstapte en uh, topadviseur en uh, schoonzoon Jared Kushner die niet meer bij staatsgeheimen mag komen. En dan is er nog een andere issue dichter bij huis. Geert Wilders zorgt ervoor voor ophef door in Rusland te zijn. De nabestaanden van de ma 17 zijn woedend. Wilders is op bezoek in het Russische parlement en laat zich wel erg positief uit over het land. Met name de Russisch-Nederlandse vriendschapsspeld op zijn revers zetten kwaad bloed. Ze eisen zelfs excuses. Ze vinden het ongepast dat Wilders de vriendschap tussen Nederland en Rusland zo benadrukt. Als je dan dit soort dingen doet, voelt dat als een soort verraad aan de nabestaanden. De chaos in het Witte Huis is nu wel heel erg groot... en Donald Trump lijkt zich daarbij steeds verder te isoleren. Opnieuw vertrekt er iemand uit het Witte Huis. Hoop Hicks, de perschef, heeft haar ontslag ingediend. Maar ook de rol van zijn adviseur en schoonzoon Jared Kushner... lijkt bijna te zijn uitgespeeld. Teken het voor het enorme verloop in het Witte Huis. Ja, uh, het Witte Huis. Straks eerst Wilders-Ton Elias. Heeft Wilders een uh, grote fout gemaakt door naar Rusland te gaan? Nou, dat denk ik wel, eerlijk gezegd. Als je de reactie ziet namens de nabestaanden... dan uh, was dat niet misselijk. En dan lijkt mij dat uh, nogal een stomiteit, eerlijk gezegd... nog los van de vraag dat ik denk, wat gaat die man daar eigenlijk doen? Maar heeft het te maken met het feit dat hij ging... of heeft het te maken met het feit dat hij benadrukte de, de vriendschap tussen Nederland en Nou ja, en hij heeft door uh, zo nadrukkelijk die vriendschapsspel te dragen... en daar ook uitlatingen over te doen... Ja, het roede met ja. de Russische en de Sorry. Nederlandse vlag. Ja. ja, die zijn er van heel veel landen hoor. Ook met Duitsland en met België en noem maar op. Maar uh, ja, dit was tegen het zere van, uh, van die nabestaanden. En ja, ik kan me dat eerlijk gezegd wel enigszins voorstellen... En die lieten zich daar zeer kras over uit. Dat was, dat was vrij helder. Ja, nou, Begrijp je dan wel uh, ook waarom hij dat gedaan heeft? Dat is al toch, Wilders denkt denk ik, dat toch echt wel goed ik, over na... voordat uh, hij zo'n speltje op zijn... Ik begrijp wel waarom ja. Wilders sommige dingen doet. En ik ben ook iedere keer weer voorkomen verbaasd... dat hij ermee wegkomt. Toen hij die uitspraak van minder-minder-Marokkanen had gedaan... en heel Nederland, werkelijk heel Nederland... op zijn achterste benen stond... dacht ik, nou, nou is het wel gebeurd... Nou, dat is niet zo. Dat komt ja, dat... iedere keer weer terug. En het is een soort escalatieladder. We hebben jaren geleden in de fractie alles vastgesteld... in de VVD-fractie, waar ik toen nog deel van uitmaakte, alles vastgesteld. Hij gaat iedere keer een escalatieladder op, iedere keer verder. En uh, daar zal hij ooit wel een keer vanaf donderen. Maar dat is niet het geval. Nou, volgens mij glijdt hij daar nu ook wel heel langzaam vanaf. Dus de, die hele grote groep mensen, en niet alleen de nabestaanden, zijn woedend... Ik denk dat de meeste Nederlanders zich gaan vragen: wat doet hij in Rusland He, op dezelfde dag dat Poetin zeg maar die wapens laat zien? Kijk, we kunnen jullie allemaal kapot maken. Boe. Ik vind het een, een, een inschattingsfout. Uh, ik snap ook niet, ik denk wel dat ik snap waarom hij daarheen wil. He, Poetin is volgens mij voor hem een, een, de, de, de ideale leider. Een witte, sterke man die gewoon uh, doet, uh, net als Wilders, gewoon eigenlijk de alleenheerschappij heeft. Alleen volgens mij, wat hij niet ah, door heeft. Is dat lid worden van de, van de, van de Communistische Partij? Bij, bij de, de <laughs> ja, lid worden. En dan is de vraag of je inspraak mm -hmm. hebt. Dat is weer wat anders dan lid worden hier. Um, maar he, dus, het is ook wel heel fijntjes opgemerkt door Ruslandkennis. Er was natuurlijk gewoon geen Rus. Die, in Rusland is het ongemerkt voorbij gegaan. En in Nederland zijn alleen maar de hele trouwe gelovigen van Wilders. vinden dat heel goed. Al vraag ik me af of ze snappen ja, wat dat dan het, zo goed het, het aan het is. Het probleem is natuurlijk, zeg, maar, zeg ik als Tom? journalist dan. Je kan het hem niet vragen. Je kan niet vragen, nee. uh, meneer Wilders, waarom deed u dat eigenlijk? Of uh, weet ik van, misschien had hij wel goede reden. Misschien heeft hij enorm gepleit voor een uh, onafhankelijke hij, MH17. We weten het niet, want hij uh, beantwoord daar uh, geen moet, vragen Misschien moet we wel eens een keertje Wat? gevraagd worden. Want er was ooit een, een Australische journalist die hem gewoon totaal helemaal grilde. Het, het lijkt wel of we het nog steeds hier te voorzichtig, goed, ik ben geen journalist hoor... te voorzichtig met uh, Wilders omgaan. Nou ja, ik weet dat uh, Nieuwsuur hem honderden keren heeft uh, aangevraagd. Hij komt niet, geeft geen antwoord. En ik dacht wel, toen ik dat hoorde... en van ja, misschien zaten er ook wel... PVV stemmers in het toestel van MH17, uh, hoe zouden Vast, die naar kijken? Maar, maar bijvoorbeeld dus... bij de patatbalie, hè, Wilders loopt gewoon ah, ah. altijd wel rond... daar gewoon in Den Haag, wordt altijd gevraagd. En, er zijn genoeg mogelijkheden om hem dat gewoon te vragen. Nee, maar dat is niet waar. Dan geeft hij uh, halve antwoorden... en als het, als het te lastig wordt, loopt hij gewoon door... En hij staat alleen maar media te woord die, die hem nog enigszins wel gezind zijn. En daar zitten in mijn ogen ook steeds vaker, zitten steeds vaker media bij... die het zo belangrijker vinden dat ze hem dan toch even hebben... Dat ze hem nog meer op afstand en dus niet al te kritisch uh, bevragen, vind ik ook geen goede ontwikkeling. Ja. Maar goed, uh, hij komt er, nogmaals, hm. iedere keer. Power mee. is in the eyes of the beholder. En ik denk dat als dat ik vermoed dat steeds meer journalisten gaan inzien dat het gewoon irrelevant is. Misschien nou, dat moet duurt het gewoon dan wel minder. verdomd lang. Er is nu een, een, een uh, uh, ander on the blok. Wat zonker. heeft hij daar gedaan? Dat heeft hij zelf weergegeven op zijn uh, Twitter-account negen uur geleden. Hij heeft een gesprek gehad met de Russische uh, vice-minister van Buitenlandse Zaken. Dat ja, in, daar, daar, in dit geval. Daar heeft, hij, uh, daar, daar heeft hij een interview gegeven aan, uh, aan Reuters. Aan Neil Harvey, zo heeft hij zelf uh, getweet. Hij heeft vervolgens een foto van zichzelf uh, getweet. Ik weet niet of jullie die gezien hebben op de plek waar normaal uh, Poetin staat. Heb ik zo de indruk achter de microfoons in het parlement. Um, from Russia with love. Uh, nou, dat soort zaken doet hij. Hij is een bezoek gebracht aan de universiteit. Hij laat zich informeren hoe zij terrorisme aanpakken. Er ja. zijn maar heel weinig Rusland-fans, volgens nou. mij, in Nederland. ik weet ook niet voor wie die dit dan hij dit aan Hij geeft een interview aan Reuters, maar hij geeft geen interview aan. Nou ja, ik heb het niet in Nederland gezien, laat het zo zeggen. Maar Tom, heb jij, kun, jij vanuit, kun jij een, een analyse maken? Waar, wat, wat heeft hij te winnen Wilders, Welke, door Tom? dit te doen, Tom? Tom. Tom. Sorry. <laughs> en, en, nou, nee, dat weet ik niet precies. Dat is, dat is een goede vraag. Ik denk, wat Meili ook zegt, dat hij geassocieerd mogelijk wil worden met een grote leider. En, ik bedoel, in Amerika is hij een grote fan van Trump. Ik ben hem op de conventie wel een keer uh, tegengekomen daar ook. En dat spreekt hem aan. En hij begon toen over Make the Netherlands Great Again uh, een paar jaar geleden. En ja, uh, sterke mannen. Dat is uh, misschien wat hij door mee te winnen heeft. Maar ik, ik zou het ook niet zo zien hoor. Ja, wat wat, uh, wat Ton en Miley ook zeggen. Politiek gezien is het misschien dus niet zo verstandig. Oh. Het was ook ja. niet Reuters. Ik heb RT voor Reuters aangezien. Het was voor Rusland. Oh, nee. dat is nog een heel ander verhaal ja. natuurlijk. Dat ja. is een Volgens mij Reuters is wel in staat om hem kritisch te interviewen. Buitenlandse journalisten, daar heeft hij best wat moeite mee. Nee, maar ik denk ja. dat heel veel Nederlandse journalisten Natuur. ook. Ja, maar die, ja, die komen niet in de buurt. Dan vond ik maar... het ook zo'n zo misser dat Rick niemand die best een goed interview kan maken... Hoop hem weer. ooit zo ongelooflijk kritiekloos... En ook een NOS-journalist ook. ja. ja. ja. Um, uh, Eward Jong komt binnen. Je moet nog even wachten Eward. Want we gaan eerst nog even bij het voetballen kijken. Ben Jan Vincent van Zuiden bij Roda tegen Herakles. Het staat nog steeds 0-2. Roda speelt al een tijdje alles of niks. Ze hebben een verdediger eruit gehad van steenkisten. Extra spitsen bij een gombo en dat had gewoon een doelpunt op moeten leveren. Want wat een kansen kreeg Roda. Drie stuks binnen een minuut. Eerst van kamp, toen Shaheen, toen weer van kamp. Het was ongelooflijk. Ja, hotse knops begonnen voetbal. Zo is het ooit wel eens genoemd. Maar het waren echt drie enorme kansen op rijen. Ze gingen er allemaal niet in. Of Castro zat ertussen. Of van de lijn gehaald door een verdediger. Nu trouwens weer Shaheen namens Roda. Bal naar een gombo. Bal blijft hangen in het strafschopgebied. Het is nu echt Roda dat heel dicht bij de aansluitingstreffer is, maar hij valt uiteindelijk niet. Ja, er wordt natuurlijk heel veel ruimte weggegeven nu aan de andere kant want uh, ja, een extra verdediger of een uh, verdediger draf dat betekent dat er uh, minder man achterin staan bij Roda daar had Heracles ook van kunnen profiteren met 4 uh, tegen 2 kwamen ze er zojuist uit maar speel het heel slecht uit nu kan het wel via Kuwas bal van de lijn gehaald ook daar van de lijn gehaald de kans op de 0-3 voor Brandley Kuwas dan is het gebeurd het is een uh, hele spectaculaire fase in deze wedstrijd kansen over en weer maar het blijft 0-2 bij Roda Heracles straks uh, gaan wij uh, naar Amerika ontkijken naar de chaos in het Witte Huis. Maar het is ondertussen eh, één minuut voor half tien. NPO Radio 1. Dus tijd voor het nationaal de Jong. Vereniging Nederlandse Gemeente is teleurgesteld... dat er niets verandert aan het tellen van de stemmen... bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bij de Kamerverkiezingen van vorig jaar... werden veel fouten gemaakt bij het tellen met de hand. Onder meer door het grote stembiljet... en door tellen zonder scanner. Ondanks adviezen verandert er niets aan.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 In Den Haag, Bratislava, Praag en andere steden... is vanavond de Slovaakse journalist herdacht die zondag werd doodgeschoten. De 27-jarige Jan Kucjak zou een artikel uitbrengen... over fraude met EU-subsidies door de Slovaakse en Italiaanse maffia. En het KNMI heeft vanwege de sneeuw en gladheid... code geel afgekondigd voor het zuiden en midden van het land. Code geel betekent gewoon wees alert, zegt het KNMI. Door sneeuw en ijzel kan het in het midden en zuiden de komende uren glad worden. Nijks en opstreken. Meili Vos, Vos Tom Klein en Ton Elias zitten hier aan tafel voor het, voor het nieuwsforum. We zouden het nog even uh, over het Witte Huis uh, gaan hebben, hè? want het is een grote gehouden. Er uh, uh, ja, lijkt me geen eind aan te komen aan de neerwaartse nee. spiraal van instabiliteit in het Witte Huis. Um, perschef Hoop Hicks stapte op, topadviseur Gerard Kushner, die niet meer bij de staatsgeheimen mag komen. En uh, ja, laten we even uh, daarover doorpraten. Wat is er aan de hand, Tom, in het Witte Huis? Nou ja, dit moment, weet je, dat is een goede vraag. En dat kan je je elke nieuwe dag weer opnieuw afvragen. En of je nou uh, links of rechts of uh, voor of tegen Trump bent... als je het allemaal op een rijtje zet... en je zou er een soap van maken, zou je denken... dat nou, is een beetje overdreven. Wat er aan de hand is, is Hope Hicks, vertrouweling van Trump... al sinds 2015, hele jonge vrouw... Um, door Trump liefkozend Hopi genoemd. Ex-model. Um, ja, dat ook. En uh, ze uh, was degene die precies wist hoe je Trump moest bespelen, uh, zeer close. Uh, het verhaal is dat hij zelf zijn, zijn broeken stoomde, terwijl hij ze nog aan had. Dus um, zo uh, vertrouwelijk uh, waren ze. Um, maar heel uh, belangrijk voor hem, die is weggegaan. En uh, een van de redenen. De officiële reden is dat ze um, ja, alles had gedaan wat ze zou kunnen doen, zeg maar, en nu verder wilde. Maar ja, zij had een relatie met een belangrijk porter... een belangrijke adviseur van de president. Die is ontslagen, omdat bleek dat hij zijn ex-vrouw... en zijn vorige ex-vrouw in elkaar had geslagen. Dat was al weken bekend... terwijl hij wel de hoogste uh, veiligheidstoestemming uh, had. Zeg maar. nou, dat was natuurlijk een gedoe, want de chef Staf die wist dat. En die is juist aangenomen om het zaakje een beetje... In het gereel te krijgen. Die wordt altijd The Adult in the Room genoemd. Mm. tussen alle vechten. Nou, nou, dan heb je nog de dochter en schoonzoon. Die hebben ook niet hun hoogste veiligheids. Dus een uh, totaal to ongeloofwaardige soap, hè? Die je nu aan nou, het ontvangen Ja, Ja, klel, hè? een soap is. Ja. En uh, dus. Dat is een groot probleem, want Jared Kushner, de schoonzoon... is een hele, hele belangrijke adviseur. Die heeft ja. natuurlijk die toestemming nodig om beleid te kunnen maken. En wat is precies de okay. reden dat hij die niet heeft? Omdat, dat, nou, dat, dat is een ingewikkeld verhaal, maar hij is... Um, die Kushner-familie heeft een heel groot vastgoedbedrijf in New York. En ze hebben een toren gekocht op uh, Fifth Avenue... Uh, van meer dan een miljard. En dat loopt niet, dat project. En dat moet verbouwd worden. Daar moet, hebben ze heel veel investeringen voor nodig. Honderden, waarschijnlijk minder dan een miljard investeringen voor nodig. En er zijn buitenlandse mogendheden, buitenlandse bedrijven, die daar wel in willen stappen als die investering. Maar dat maakt hem natuurlijk chantabel. Hij heeft geld nodig, Hij moet volgend, ja. volgend jaar om deze tijd moet hij die schuld gaan afbetalen. Dus het maakt hem chantabel. Ze is dus heel lang bezig geweest om uit te zoeken hoe erg het was. Blijkt dat er vijf landen zijn die hem geprobeerd hebben zo te benaderen. Dus dan kan je niet die, uh, die maar, toestemmen maar, dan Nog even, want dit gebeurt nu onder Trump. Maar ik, jij weet beter dan, ja. uh, dan, dan ik uh, hoe dat bijvoorbeeld bij Obama was. Uh, nou Ik kan ja, me dat niet herinneren. Was het verloop in, maar, in het Witte Huis maar, ook zo groot? Het verloop bij Trump, is een beetje hoe je het meet... maar het verloop bij Trump ligt drie keer hoger dan bij welke andere president ook. En Bij Obama had je ook uh, Valerie Jarrett, dat was een vriendin van de familie... die woonde ook in het Witte Huis, adviseur. Daar kon die chef-staf dan weer slecht tegen. en Op een gegeven moment ook wel ontslagen. En, maar volgens mij, uit mijn hoofd, heeft Obama drie keer een chefstaf gehad. En Trump is nu aan zijn tweede, mogelijk binnenkort aan zijn derde... binnen iets meer dan een jaar. En ja, nou ja, nu heeft hij dus weer nieuwe tariefoorlogen... aangekondigd over de staaltarieven. En daaruit blijkt dat al die reconstructies... dat hij dat zomaar geroepen heeft. Dat net net de... als dat zijn wapenbeleid. Ja, nou ja, dus we, de... gaan we gaan de, school, de docenten bewapenen... en we gaan toch zeg maar de wapenverkoop beperken. Dat, ook nou ja, dat, zo... hij, over die wapens roept hij oh. dus de hele tijd verschillende. Ja. En het is nu zo erg dat hij dus nu een... Uh, onderhoud ge heeft gehad met de NRA, dus de, de wapenlobby, zeg maar. En die liepen het Witte Huis uit. En die tweeten al wat ze gezegd hadden en wat de president vond. Dat is natuurlijk ongekend. Mm. Zo van: de president vindt ook dit en dit en dit. Dus. Ja, dat er zit echt, van alles achter natuurlijk. Ja, het is eh, echt totaal. Maar, da, da, da, da, maar omdat... dat, uithang... dat nieuws van vandaag, uh, Ton, uh, Elias... met betrekking tot de, de, de boycott, met betrekking tot staal vanuit Europa... wat enorm grote gevolgen kan hebben. En dat er nu ook al wordt geroepen... nou, dan gaan wij vanuit Europa ook maar uh, maatregelen nemen. Dat is natuurlijk ook een gevaarlijke ontwikkeling. Ja, daar weet ik veel te weinig van. Kan ik niet beoordelen. Wat ik totaal niet snap... kijk, wij hebben hier in Nederland volgens mij de neiging om heel erg te kijken naar de verslaggeving over Trump. Dus wat wij te horen krijgen, is heel erg door een New Yorkse bril. Ja. En ik laat mij door een vriend uit Amerika... ik was het maand, ja. twee maanden geleden nog... vertellen dat, dat zeg maar 150 kilometer straal buiten New York... dat mensen allemaal nog steeds die Trump ideaal en prachtig enzovoort vinden. Of in ieder geval degene die op hem gestemd hebben. En dat is dus iets dat ik niet begrijp. Uh, kan jij mij dat uitleggen? Ja, kijk. Dus want, want, want ik snap... Dat er dus van alles het is los is. Ja, geloof ik. Uh, uh, maar wij zijn. Wij, wij denken dat heel Amerika nu nee, kritisch nee, op Trump wil, is. Nee, dat nee, is ja, niet zo. Als je heel snel een lijstje maakt, um, als jij hebt Trump gestemd hebt, um, Trump heeft de belastingen verlaagd Trump heeft uh, gezorgd dat mensen soms wel duizend dollar zomaar uh, kregen. Uh, Trump heeft het buitenlandbeleid uitgehold. Trump heeft Obamacare langzaam in laten storten. Obamacare. Is een slechte maatregel, een dure maatregel. De economie ging omhoog. De economie gaat beter, de beurs ging beter. Oh. Uh, uh, en er zijn heel veel regels afgeschaft. Heel veel milieuregels, heel veel regels die ondernemen moeilijk. Maar daar zitten maken. dus ook dingen bij die ook jij goed vindt. Die, ja, die dus heel positief zijn. Nou, een voorbeeldje bijvoorbeeld, hij gaf de State of the Union, dus de, de, de troonrede aan het eind van januari. En die werd eigenlijk door links goed ontvangen, Dat deed hij presidentieel. De economie ging goed. Prima weekend zou je zeggen. Dus Trump die vliegt naar, naar Florida. Elke president zou denken, weekendje golfen. Maandag gaan we weer vol tegenaan. En wat doet hij? Hij gaat het hele weekend lang ruzie maken. Met, over, over Hillary Clinton weer. Over allemaal onbelangrijke dingen. Waardoor de hele pers daar weer op duikt. Wat zegt hij nou weer? Wat zegt hij nou? Dus hij gooit ook de hele tijd zijn eigen glazen in. En heb je los van uh, alle dingen die hij afschaft... of die, die belastingen die je verlaagt... dat je dus de discussie hebt van, ja, het is allemaal korte termijn... Wat gaat het betekenen over acht jaar ja. ja. ja. maar, maar ja. ja. maar, maar of gewoon... ja, sorry, je zegt, hij gooit zijn eigen glazen in... maar tegelijkertijd zeg je, de, de echte Trump-aanhangers... Ja, die, die, die blijven wel hangen. Ja. En wat je, wat je niet moet vergeten is... hoe sterk er buiten Washington uh, de hekel is... aan alles wat politiek in Washington is. Ja. En hoe groot de hekel aan... En dat sentiment bespeelt hij. en, dat dat, ja, en Hij kan dus ontzettend goed... Meteen de focus verleggen naar iets anders. Zodat het weer van hem af. Te... En heel veel mensen denken. Oh god, dan nou wordt er weer iemand ontslagen. Trumpstemmer denkt. Oh, er was iets aan de hand. Hij heeft meteen iemand ontslagen. Goeie actie. Het is ook redelijk religieus. Ik we de manier waarop de Trumpstemmers ook op hem hebben gestemd. En hem blijven geloven. Ook al doet hij soms dingen die tegen hun belang zijn. De behoefte om echt te geloven in een figuur die jou pas bij jouw wereldbeeld, want daar gaat het uiteindelijk om... die is gewoon heel erg groot, buiten de grote steden. Ja, ja, en en de, het religieuze aspect, dat vergeten wij wel eens. En, en, en... Alles, alles is anders dan tot anderhalf jaar geleden. Hè? Als je, ja. um, achterloos komt er een verhaal voorbij dat er een porno-ster is... met wie die ooit een affaire heeft gehad, die, die 130.000 dollar heeft maar laten betalen. Maakt dat niet betaal... uit als je in Het een zou geloofd. het einde zijn van ja. een presidentschap. Dat komt gewoon op een woensdagmiddag voorbij. We hebben de by the pussy. Dat, wij dachten allemaal, dit is het einde. Maar als je gewoon in hem gelooft... Ook die die, die evangelicals, Precies, die zeggen voor, voor zelf... wie dit vroeger echt, echt... Nou ja, dat doe je niet. Die hebben ergens ook een kronkel gemaakt... omdat ze zo graag geloven in deze man... dat ze hem dat vergeven. Dat ja. Ja, zijn belangen die wij misschien ook nee, niet nee, dat allemaal is, dat kunnen meer doorgronden. Het gaat om betekenissen. Het gaat ja. om echt de religieuze betekenis van hè, deze kandidaat. Ja. Van Trump. Ja, Goed, de, het laatste woord is daar uh, nog niet uh, over uh, uh, gezegd. Uh, we gaan weer even bij Andy Houtkamp kijken... want uh, er zit dan wel geen medaille aan te komen. Maar de belangen zijn wel uh, groot, geloof ik. Je hebt nu een 400 meter volgens mij, hè? Klopt, halve finale bij de vrouwen met de Nederlandse Maria Gafour. Ze is in vorm. 25 jaar, Nederlands kampioen op dit uh, onderdeel. En liep dit jaar 52-21. En dat is uh, goed, maar het zal sneller moeten. Het Nederlands record staat al een hele tijd op naam van Esther Goosens 51-82. Wat is de bedoeling? Geen gedoe met uh, slechtste tijden en dat soort dingen. Gewoon nummers 1 en 2 van de zes deelnemers gaan door naar de finale. We hebben net de eerste halve finale gehad. En nu dus de tweede halve finale en straks nog een derde. Maar het is dus heel simpel. Maria Gafour moet eerste of tweede worden. En dan gaat ze door naar de finale. En die finale die is uh, morgen. En het zou heel mooi zijn en heel knap als ze dat redt. Morgen om vijf over negen zou ze dan in de finale kunnen staan. En het kan. Want ze heeft het in haar benen. Uh, ze uh, ze liepen er al jaren tegenaan te hikken een beetje. Tegen de echte top en een mooi groot toernooi. En je moet allemaal limieten halen. En nu is het dan eindelijk gelukt, omdat ze zo in vorm is. Ze zitten klaar voor. Het is stil in het stadion. Die hebben enorm gejuicht toen uh, Johnson Thompson... de dame Catherine Johnson-Thompson wereldkampioen werd. Op de Meerkamp. En nu zijn ze weg met Nadier Gafour. Johnson Thompson dus uh, wereldkampioen op de Meerkamp. Maar wij kijken naar Gafour. Twee rondjes van 200 meter. Aan het eind van het eerste rondje gaan de dames uit hun baan... en mogen ze naar binnen komen, naar de binnenbaan. Ik kijk even hoe ze erbij loopt. Nou, het gaat uh, redelijk tot goed. Ik denk dat ze als derde nu naar binnen gaat, inderdaad. En dan hebben we nog één ronde te gaan. We horen de bel. Maar ze moet eerste of tweede worden. En dat is het allerbelangrijkste voor haar. Haar. Op uh, kop loopt uh, Zoe Clark. Een uh, Britse loopt uh, heel goed. En nu moet Gafour gaan komen, want we hebben nog één bocht te gaan. Maar ze wordt juist ingehaald door... Uh, uh, wie is dat? McPherson, de Jamaikaanse, die heel goed loopt. En ik denk niet dat Gafour het gaat redden. Nee, ze gaat het niet redden. Het is de Jamaikaanse die wint. En Gafour wordt vierde... En dat betekent dat ze niet bij de eerste twee zit. En dus de finale niet kan bereiken. De halve finale is het eindpunt voor Maria Gavur. Helaas, helaas. Dan gaan we naar de live muziek vanavond. Boris, dat je er nog steeds bent. Binnenkort verschijnt je nieuwe album, Neon. Klopt. En dat heb je gemaakt dankzij een crowdfunding-actie. Moet je even uitleggen, hoe heb je dat gedaan? Dat, nou, dat, dat loopt eigenlijk samen, dus het album is nog niet klaar. Dat is een beetje afhankelijk van uh, het slagen van die crowdfunding-actie. Dus het is, nog, het is momenteel nog even heel spannend. Maar uh, er er positief in en het gaat allemaal goed. Dus, dus je uh, bent gewoon gestart met jongens, ik wil een album maken, help me. Ja, ja, ja, ik weet het, het is misschien een beetje te ambitieus. Maar uh, ik hou wel van een gokje wagen af en toe. Dus, uh, Als mensen nu horen en denken, ah, oh, zie ik wel zitten, waar moeten ze naartoe? Kunst.nl Kijk aan. Ja. En wat ga je nu spelen? She's on fire. Oké. 2.0. nul. Yeah, yeah, hey Here I am, I'm just a man I'd like to tell you something I don't understand What oh, is something out there that I've never ever seen The most delicate creature, she could be the queen of the streets Precious love that is lifting me higher But I don't even know her name Ooh, she's on fire She's every man's dream and my desire She's like the candy Like your daddy told you you can't touch Ooh, uh, she's on fire Just tell me how do I make her love me? just how do i make her love me just how do i make her love me yeah but i don't even know her name the streets are jungle but i'm prepared To do what's necessary to be a man And I don't care about the consequences I'll stick to the plan I'll become your superhero Yes, I'm super bad A precious love that is lifting me higher But I don't even know a name Ooh, she's on fire She's every man's dream and my desire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 She's a lying in my bed. Bordekunst.nl, we hebben even gezocht op Boris... en hij is iets over de helft nu. Wat wil je zeggen, Tom? Nou, hoeveel heb je nodig? 15.000 euro. En hoeveel heb je? Voor het project. Huh? Sorry. En hoeveel heb je al? Uh, ik bijna, weet niet bijna 8600. Oh, Oké, okay. nou, bijna 8600. Nou, succes. <laughs> oh, oh, oh. Even lappen, ton, dat lappen is, Hoeveel heb je Top. nodig? En dan zeggen succes. Ja. Te ja. Nee, maar hij zat erover te vertellen. Ik denk, nou ja, hoe, ja. ik weet daar niks van. Ja, maar je af, de, je, je heb je dan nodig? je wekte even de, nee, de maar indruk. Heeft, maar geen dat je wel even dat ah. gelapt. Ja, dat was de VVD's erg van. De mecenen toch met cultuurbeleid. Ja, goed. De crowdfund is juist crowd. U heeft het al gehoord, we zitten hier nog steeds met het nieuwsforum. <laughs> Oud-Kamerleden Ton Elias, Meili Vos en uh, tv-journalist Tom Klein. En we gaan het hebben over de kou. Het is ontzettend koud, of valt het allemaal wel mee? De een blijft uh, deze week liefst uh, binnen bij de warme kachel. Uh, en de ander die uh, heeft een schaats uit het vet gehaald... en uh, lekker het ijs op te gaan. Want ja, zo vaak kunnen we er ook weer niet schaatsen op natuurijs. De temperatuur die daalt flink. En nog het weer, het is koud. Vorst, het wordt min 9. De gevoelstemperatuur die komt laag uit, min 15 graden. Zeg, heb jij het weer besteld? Pokkenweer! Wat hey! voor koude tenen koude, hoe de koude klauwen? Wel een extra onderbroek, ja. Gewoon <laughs> koud? Gebarsten waterleidingen, bevoren deursloten, auto's die niet willen starten. Maar wie van schaatsen houdt, is er blij mee. Na vijf jaar kunnen we weer eens op natuurreizen. Dat is natuurlijk echt geweldig. Marathon schaatsen in Haaksbergen in de kou. Het gevoel is goed en de sfeer op het best bij deze eerste marathon op natuurreizen Zijn er maar een paar, het kraakt hard, maar we schaatsen weer. Maar het ijs is niet overal nog dik genoeg. Ja. ja. <laughs> erin door het ijshek. Of weet je wat Gerrit Hiemstra zei? Als je het ja. koud hebt, heb je gewoon trui te weinig aan. Klopt. Ja. Goed punt. Mijn ja. lievels, je begon net te zwaaien toen ik iets zei over schaatsen uit het vet halen. Ja. Vertel, je hebt geschaatst vandaag. Ik heb geschaatst vandaag Broek en Waterland. Het was fantastisch. Ja? Ja, dus, de, dus we oh. kwamen in de, uh, eind van de ochtend aan. Toen waren er waren eigenlijk nog weinig mensen, want het stond niet op de Ecclesite, dus ik appte dat naar een vriendin. De, en zei op, van, de wat? Wat? op de wat? Op de site, zeg maar, waar alle natuurijs oh ja. staat. En het, de echo. Okay. Uh, maar daar stond hij niet op. Ik dacht, van ja waarschijnlijk omdat die Broek-en-Waterlanders niet willen... dat ze echt heel en omstreken... naar dat pittoreske Broek-en-Waterland gaat. Want het was ook gewoon wel heel gaaf. Ja. Hmm. Is dat iets waar je ook echt me, uh, van kind af aan mee nee, bezig bent? Nee, dus het is gewoon het eerste... Ik ben nu 47 voor het eerst van mijn leven gewoon... dat ik schaats heb gekocht, dat ik mm. schaats... en ik vind het me toch op partij leuk. Ja, ik ben de... Ja. Als studenten dan gingen we dan langs Broek en Waterland... naar Monikadam ja. schaatsen. Dat deed ik helemaal niet. Ik ben Ton, gewoon een inloop. Ton ik wil zo even jouw liefde voor het ijs horen. Even naar, uh, even naar het voetballen. Naar uh, Roda tegen Heracles. Jan Vincent. Ja, de laatste minuut loopt en het is over en sluiten... want het wordt 0-3 voor uh, Heracles. Het is een moorddoelpunt van Peter van Oren... Vanaf de rand van het strafschopgebied krijgt hij de bal. Aangespeeld van uh, Kuwas. Die legt de bal af en hij schiet hem feilloos binnen. Peter van Ooyen 0-3. En dat betekent dat het nu echt uh, helemaal klaar is. Het is uh, Herakles dat gaat winnen. Dat gaat klimmen naar de negende plek op de ranglijst. Voorlopig dan, want er zijn natuurlijk een aantal ploegen die nog moeten spelen. Maar het linker rijtje dus even voor uh, Herakles. En dan vinden ze dus de aansluiting met de ploegen... die meedoen om de play-offs voor Europees voetbal. Nou, daar kan Herakles zich op richten. En voor Roda wordt het duidelijk... Met de week duidelijker. Het wordt uh, ja, gevaarlijker en gevaarlijker. Want ze staan daar onderin. Hebben maar twee punten meer dan Sparta. En ja, voor hetzelfde geld staan ze na dit weekend helemaal onderaan in de eredivisie. Zorgen voor Roda. En de punten gaan naar Heracles. 0-3 via Peter van Ooyen. Nog even. Jij hebt uh, een skis ook aan, toch? Uh, zeker. Helpt dat dan? Nee. Okay. <laughs> nee, nee. Nee, nee. Uiteindelijk niet. Ik heb het, uh, <laughs> het begin wel, maar dat koud trekt er op een gegeven moment toch doorheen. Dus uh, helaas. Maar uh, nou, het is bijna afgelopen hier. Dus. hoe uh, ja. Doe jij dat toen in de op Wat doe je aan? Nou ja, het was volgens mij nog meer dan nu echt een soort nationale gebeurtenis als de ijs lag. Ik, weet, ik ging naar nou schaatsen met mijn vader en echt eh, eh, eh, kranten in je broek tegen de kou. En oh. eh, doorlopers en de, en de schenken af naar. Wij in Haag, De schenken af naar, naar Leiden. En dat hele schaatsen. Eh, de, ja, ik had. Ik kwam laatst nog een keer een agenda tegen... uit de derde klas van de middelbare school. Zo'n enorm schema, helemaal uitgeknipt met al die... Tijden erin van Art en Casey. Mm -hmm. dat, dat leefde echt. Art en Casey, dat was, dat, ja, dat, daar had iedereen het over. Van het die meeschrijflijstjes uit de Telegraaf. Die ja, die je, nou, nou, ja. Deze kwam uit de tijd, want daar was mijn vader wow. zo'n list bij. En dat okay. schreven dat precies allemaal op. En dat, dat, dat, dat kwam ik dan ook. Ik heb het idee dat nu ook wel een nationale obsessie is hoor. Ja, dat kan misschien idealiseren. Ik heb het einde ah, van de jaren 60 obsessie. Het als je eenmaal, dus je blik erop zet, en ja. overal websites, mensen die bezig zijn, waar kan je ja. schaatsen. Dat is waar. Iedereen is. Mee bezig. ik vind het wel super gezellig. Als het gaat om de windspelerton, in 1998 was je er ook bij, hè, bij de windspel? Ja, ja, ik was niet ik als was schaatser, een, ik maar had, Ik had, zo was de communicatie bij Egon en uh, daar zat ook de schaatssponsoring bij. Dus toen, toen was ik hè, dat dat Johnny Romme dat uh, dat uh, 10.000 meter uh, uh, record verpulverde van, van 14:45 naar 14:30, zeg ik even uit mijn hoofd. En dat zou nooit meer geëvenaard worden, zei iedereen. Ja. Nou, inmiddels staat dat geloof ik onder de 14 minuten. Dus ja, fantastisch. Fantastische tijden. En, ja. uh, maar als het goed is, hebben we ook nog wel dat liedje toch, van Arthur Ja, we, Casey, hebben, we, we dachten, we vragen even mensen. Oh, jullie, het is nieuws van het nieuws voor me naar Nou, en, en Tom, uh, Tom Klein. Jullie hadden echt zoiets van, dat hebben we niet. Maar ja, dat, nee, dat, dat, dat doen we niet aan. Nu dat, dat, dat koud, hè, dat kan ik me wel herinneren van ja. de middelbaar schoonmaak. Ja. Ah, ja. Maar verder niet. Nou ja, weet je, het enige wat ik kan herinneren... niet, en dat was dan niet met schaatsen... in het dorp waar ik woonde, had je in een zwembad... en voor mij hadden ze daar maar twee LP's. De ene was van Julio Iglesias en de andere van Demis Roussos. Julio Iglesias met schaatsen, dat is een hele rare combinatie. niet. Maar Tom wel. Tom... en Casey geven van katoen. Als Art het niet kan flikken, dan zal Casey het wel doen, zoiets. Zoiets, laten we even horen hoe die klonk. Hallo! Dus jaren, eind jaren 60 of zo? Of, uh, ja, dat of, terwijl... zal uh, rond, zeg ik, wanneer zat ik in de derde klas? 1968 ja. uh, zal dat zijn geweest. Ja, Tom, die is, Tom Klein die is echt opvallend stil. ja nee, het was ja. nog niet geboren. Ik ben een groot sportfan, ook groot schaatsfan. Ik ben opgegroeid in een boerderij. Dus we hadden schaatsen op de slootjes. En ook op de fiets over het IJs naar school, want dat was korter... Dus, uh, ja, ik hou er wel van. Hè? Maar je lacht toch om die kou? Je hebt in New York gewoond. Dan ja, kan het een, ja, een min 80 nee, dat zijn. Ik, ja, nee, ja dat, uh, dat, is, dat is ook echt wel waar. En, dus dat geneuzel over die kou, morgen zit het voorbij. Mm. En, uh, maar hoe koud, hoe koud wordt het dan in New York in de winter? Nou, dat kan je ja. wel Min 15 en dan gevoelstemperatuur min 23. Ja, die wind. En had u het dan die gebouwen ook... Uh, ja. Je ja, je beer je beer? ja, nee, je had de polar vortex. Dat oh, kwam ja, dan zo oh, van ja, Canada ja, ja. recht naar beneden. Boven ja. Rockefeller zetten als toerist. Nou, dat is ook knap koud. En dan, dan waait het door die, ja. tussen die gebouwen door. En dan hier. was het ook uh, code, code Orange of Code ja, Yellow? Nou, ja, dan kreeg je altijd Snowmageddon uh, of uh, de, de, <laughs> dat soort dingen. Ja, die Amerikanen. En je krijgt ook elk jaar... Kreeg je dan tips om geen hartaanval te krijgen tijdens het sneeuwruimen? Dat was dan ook... Want uh, ja, ja, al die mensen ja, moesten opeens geen ja, sneeuwruimen. Maar Rode, was, Rode was, ik was, meld was, even was, dat... Uh, kou, uh, de, de, dat is het nou, de, is toch leuk, winter? Ja, ja leuk? Ik wou even zeggen dat Rode Herakles is afgelopen, 0-3 geworden. Over de kou gesproken, voor beesten is het ook niet uh, altijd anders. Nee, want uh, dat is een vraag die deze week ook uh, veel gesteld werd... en daar, daar waren nogal wat meningen over. Moeten de dieren in de Oostvadersplassen nou wel of niet worden bijgevoerd? Omdat nee, nee omdat ze creëren door te breken. Nee, nee, zegt Ton Elias. Nou, vertel nee, uh, maar waarom niet. Nou ja, omdat alle experts zeggen dat uh, dat niet verstandig is. Je kan je afvragen of het verstandig is om een stuk wildernis in Nederland te willen creëren. Maar dat vonden we allemaal even prachtig. Maar de als je dat dan zegt, hebt... omdat ze de orde wilden handhaven. Nee, ja, nee, ja. Nou ja, dat is toch belachelijk. Dat is op die manier als, als, als allerlei hoorders de straat op gaan, dan krijgen die ook hun zin. Wat is dat dan voor onzin? Uh, allerlei experts zeggen: je moet dat niet doen, want juist de sterke dieren, die dat hooi weg. En de zwakkere hebben het dan nog veel moeilijker. En het is de natuur, en als ze het niet willen, ja, dan moeten we dat hele wildernispark niet willen hebben daar. Dat ja, is één van de twee. Waar sta je ja, hierin? Uh, zo sta ik er ook in. wildernis en natuur in Nederland... dat hebben we gewoon niet. We hebben alleen maar cultuur in Nederland. Ik vind, het, ik vind het heel erg raar dat de, de provincie is gezwicht... voor wat mensen die dus dermate veel van dieren houden... dat ze mensen gaan bedreigen... Het kan er gewoon niet bij dat je dat doet. En HB, dat we hebben begrepen goed. van de boswachter die gisteren hier te gast was... het ja? tegenovergestelde bereiken. Ja. Ja. Want je, ben, je bent ze juist niet uit het lijden aan het verlossen... Nee, je brengt het lijden naartoe. Kijk, en nee, er wordt nu gesproken van... ja, ze hadden gewoon die corridor moeten maken... dat die beesten naar de Veluwe kunnen lopen. Maar ja, we, we zullen er toch aan moeten wennen... dat als je dus dieren hebt, dat, ja, die, de, de, de natuur is wreed. Maar ik vind eigenlijk van jongens, dit kan gewoon... In Polen is nog het laatste stukje, volgens mij, echt de natuur... In Nederland hebben we gewoon cultuur en, en je moet het gewoon zien als een dierentuin, dus voer ze of heb ze daar dan niet? Ja, dat is natuurlijk de keuze ja. die je maakt. Maak je een. Ja. Uh, wildernis, of maak je een wildpark? En als je een wildpark maakt met een hek eromheen, ja. Dan, ja, dan moet je zorgen dat die beest in leven blijven. Maar, uh, of je gaat ze steriliseren, want he, het argument was nou ja, je je als we ze gaan grijpen. bijvoeren, dan komen er binnenkort te veel en op een gegeven moment zijn er te veel. En dat, dan maar je, je zegt ze het is elkaar. natuur. Ja. <laughs> ja. Maar eigenlijk is het een losse discussie, want volgens mij uh, was er al bepaald dat dit uh, een stukje wildlife zou zijn, en dat de afspraken waren dat we niet ja. zouden bijvoeren. Maar, ja. Gaan, ja. Dan, uh, ge... maar er is gewoon steeds meer dierenliefde nemen, dat is heel goed. Ik kan me nog herinneren dat Dion Graus op een gegeven moment was ook zo'n koude winter, toen in de winter, toen het gebeurde, een spoeddebat had aangevraagd... over de stervende dieren in de Oostvaardersplassen. Maar we hadden toch een lijst met 50 spoeddebatten. Dus in de zomer, het was heel warm. <tie> toen gingen we nog dat debat voeren over het bijvoeren ja, van de beesten. En die in de hoofdrol natuurlijk. Ja, en die jongrouw in de ja, hoofdrol. Ja. Uh, ja. Maar maar wat is ik, de uitkomst van het debat trouwens? De uitkomst van het debat was toen nog... we gaan natuurlijk niet bijvoeren, ja, ja, dus want het is natuur, het hoort erbij. Maar inmiddels kantelt dat ja. en is er dus ingegeven. En NRC, NRC schreef dat heel scherp vanavond. Wie? NRC, mm -hmm. uh, columnist, wijts activisme wint van expertise. En ja, want, dat is dat is, want dat is interessant, want de provincie heeft dus ook gewoon benoemd... dat de reden dat ze dat doen, in ieder geval een reden dat ze doen... Is, heeft te maken met uh, bedreiging van boswachters ja. en, en de druk die ze Inhoudelijk vinden we dat ja. er geen reden is om het te doen. Ja. En doen toch doen we het, omdat nee. we, uh, ja weet ik veel... al die uh, schoolmoeders van dat plein van de luizenmoeders... Is. blij willen maken of zo. Nou, dat dat vind ik dan weer heel erg denigrerend. Nou, het zijn niet oh. allemaal moeders, het nee, zijn een heleboel mensen... Ja, ik maak een grap. Ja, ja, leuk, heel leuk. Maar he, ze doen het ook omdat het voor die beesten is heel slecht. Dus dat he, dus die mensen allerlei voer overheen gooien... waarvan zij niet weten of het goed voer is. Ik, ik wijs de mensen even op uh, de column van Thijs van der Brink... die gisteren ook mee presenteerde. En onder de indruk was van het verhaal van de boswachter... van de Oostvaardersplassen uh, de, de, de dierenarts. Ik zeg boswachter, maar het was de dierenarts. Die heeft zeven punten gisteren genoemd in de uitzending... Waarom, we het niet, of waarom ze het niet moeten doen. En die zitten verwerkt in de column. Die column is te lezen op npo 1 uh, npo-radio1.nl uh, uh, npo-radio1.nl uh, Wat <laughs> zei ik zeg ik, ik, ik heel vaak NPO's. ik heel ja. eens om noemen, Maar uh, ik ben er zo fel op omdat ik het echt een hele verkeerde ontwikkeling vind en die zie je op andere terreinen ook wel dat als je maar hard genoeg scheelt en als je maar flink op het gemoed uh, werkt dat, dat dan eigenlijk. de rationele argumenten terzijde worden geschoven en dat vind ik fout Oh, want het heeft ook iets te maken met het feit dat we niet gewend zijn aan dierenleed... en daar ook niet mee goed mee om kunnen gaan. Uh, uh, Tom Klein, jij bent zelf opgegroeid. op de boerderij. Hoe gingen jullie om met, uh, nou ja, met ja, ik kom die ja, niet uit een boerenfamilie, maar die boeren die ons, om ons heen wonen, ja, hun dieren zijn hun kapitaal. Maar ja, als er een lammetje werd geboren vroeg in de lente en het was bijvoorbeeld s'nachts... en het vroor nog, ja, naar voor dat beest dood... Ja. En ja, dat is heel vervelend voor die boer, maar die gooide het er langs de kant van de weg. En dan kwam de kadaverwagen en dan ging het beest weg. Of als er een mol in een klem zat en trok ze eruit, oh. gooide ze het beest in de sloot. Ja, dat ja. is. Heel uh, live. Ja, en ik zat laatst in een discussie ah. over. Tien de, seconden. De, de, um, of je hazen moest redden van ondergelopen land. Nou ja, nee. Want dat was de natuur. Dan hadden ze maar. Uh, ja. Ja, dan dan dan zwemmen, dan je ja, precies, ja. Ja. Goed, zometeen uh, zijn we terug. Gemeenteraadsverkiezingen. We gaan het nog even hebben over uh, Twan en Dan. En over Mies. En over wellicht een beetje Me Too. Zometeen na Tine. Graag tot zo. Radio 1.